1 uur, door meegens met het NOS-journaal. Lance Armstrong heeft zijn excuses aangeboden aan de medewerkers van zijn stichting Livestrong. Hij sprak op het hoofdkantoor in Texas vlak voor zijn gesprek met Oprah Winfrey, dat later deze week wordt uitgezonden. Dat interview is inmiddels opgenomen. Op sommige momenten was het een emotioneel gesprek, zei iemand die bij de opname was en anoniem wil blijven. Hij wilde niet zeggen of Armstrong bekend heeft doping te hebben gebruikt.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 De Nederlandse ambassadeur in Frankrijk verwacht niet dat Nederland een bijdrage gaat leveren aan de interventie. De militaire operatie blijft beperkt tot luchtaanvallen en is nog niet erg omvangrijk, zei ambassadeur Kronenburg bij Pauw en Witteman. De hoogtemeter van het toestel van Turkish Airlines dat in 2009 neerstortte bij Schiphol was in het jaar voor de crash 16 keer defect. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. De onderzoeksraad voor Veiligheid constateerde eerder... dat de is veroorzaakt door een storing in zo'n hoogtemeter. Coca-Cola gaat in de Amerikaanse reclames voor het eerst hebben over overgewicht. In een spotje dat vanaf maandag te zien is... zegt het bedrijf dat het al jaren drankjes verkoopt met weinig of geen calorieën. Ook wordt in de reclame gezegd dat overgewicht niet alleen door frisdrank komt. Coca-Cola zegt dat de reclames het begin zijn... van een bredere campagne tegen overgewicht. Het weer vannacht en morgenochtend sneeuw, vooral in de zuidelijke helft van het land. Vannacht vriest het 2 tot 7 graden. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het nmes -journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Sneeuw. Er is sneeuw. In aantocht. Wat het al niet doet met mensen. We hebben de taxichauffeur weggestuurd. Wij zitten hier voorlopig tot twee uur goed. <laughs> in alle zachtheid met Erik Vloeimans. Want hij is gebleven. Dat doet mij deugd. Um, geweldige trompetist, improvisator. Hij is nog bezig met het Gelders Orkest. Morgen in Apeldoorn Er komen optredens aan met Erik Vaarzon-Morel... en Gijs Scholten van Aschat op de Flamenco Biennale. Uh, dat is ook een mooi trio hoor. En dan vanaf februari, begin februari, met Fernando Limerinas, de Saudade Portugees. Dat zijn dertig optredens in het land. Uh, maar wij zijn blij dat hij nu hier is. Er zat nog een, weet je, er zat, er zat nog een CD in. Oh ja. Weet je nog wat het was? Ja. <laughs> Oké, okay. de bovenste. Dit is hij ook, Erik Erik Vloeimans. Harry, Harry Bow. Bow. Harry Bow. Ja, dat is echt die, beetje die speelse kant die, de de, de vrolijke. Ja, ja, ook ja, humor of satire humor, of hoe, hoe je het ook hoe het mag. Ja. Dit is uh, Mark Bow een uh, een uh, Amerikaanse gitarist die ik erg goed vind. Die speelt ook met Tom Waits en doet van allerlei maf dingen. En onder andere hij eens met een uh, met met een cubaanse ritmesectie en hij maakte. Uh, Platen en hij noemde zichzelf eigenlijk vertaald uh, uh, de veronderstelde cubaner. wat ik wat ik echt vreselijk grappig vind: Los Positos Cubanos en uh, waarmee je eigenlijk al een heel, heel boel uh, aangaf, natuurlijk. En het was een beetje zijn reactie op de Buena Vista Social Club, die opeens tien jaar geleden, ja, wou, ja, precies, ja precies, de wereld veroverde. Ja, ja, precies. En zo rustig, ja, muziek maakt en meest onmogelijke muziek en ook heel... weet je wel, die gaat er dan zo heel netjes. Zo prachtig, maar echt een prachtig. op het scheurgitaar en alles. Maar echt ongelooflijk goed. En ik dacht van ja, ik moet daar toch ook iets op zeggen. En uh, dat heb ik dit liedje gemaakt. <lacht> ja, nou ja. Als, we, als het, weer een soort... Ja, groet aan een ribo-gitarist. Ja, ja, eigenlijk wel. Als iemand gewoon iets goeds doet. Uh, <kwijnt> en ik, ik vind het... Uh, ik vind het zelf ook wel grappig. Dat is ook wel weer een deel van mijn humor dit. Mm. Het is eigenlijk ook wel een beetje melig. En, en, en op een of andere manier uh, is, het, is het iets wat bij mezelf als ik het speel. Dan wekt het bij mezelf eigenlijk een glimlach op. Mm. En ik denk van ja, ik, je moet altijd gewoon goed voor jezelf zijn. In de eerste plaats. Want alleen maar als je goed voor jezelf bent. Uh, dan kun je goed voor de ander zijn. Nou ja, oké, okay, dus, dus behandel ook, weet je wel, wat je, wat je wil, dat jouw geschiet. Hè? Dus ik uh, denk, ja, dit is toch eigenlijk uh, leuk om zoiets te doen. Dus ik, ik, ik, speel, ik speel het zelf met een glimlach en ik en ik en ik merk, dus ik ben goed voor mezelf. En dan heeft dat ook zijn weerspiegeling op het publiek. Ja. Weet je, Die vinden dat ook leuk. En wat is er nou mis mee om iets leuks te vinden? En wat is er mis om dat mensen gewoon gaan lachen? Als je het, er zit wel altijd een onder, ondertoon van serieusheid. Het is niet zomaar gewoon gekloot. Er zit, er zit wel een, weet je, een heel uh, ideologisch ding achter van, van mezelf. Wat ik zelf En, en dat vind. wat is dan dat ideologische ding? Ja, dat is een moeilijke. Uh, uh, dat je, nou, ja, god chimiek. Ja, nee, nou. nee, ik heb mezelf vastgekletst. <laughs> Daar ben ik blij op. Nou, dat, ik, dat ik het niet heb hoeven doen. Maar, maar wat ik eigenlijk gewoon bedoel. is dat je gewoon. Uh, geen onzin verkoopt. Ja. En dat je gewoon jezelf bent. En dit vind ik gewoon. Kan Misschien staat dat wel mijn ederoge. Ik vind dit gewoon. Dus, dus ik, ik laat dit horen. en ik schaam me dus echt gewoon. Ja. Uh, voor niemand. om dit gewoon te laten horen. Want nou, ik vind dit gewoon. Ik vind het leuk. en het hoort erbij. Maar. maar. maar. maar het hoort wel binnen een context. Ik. Ik vind het vervelend om. Ik zou het vervelend. Dit, dit ik zou me rot vervelen als ik alleen maar voor dit soort liedjes een hele avond lang zou moeten spelen. Daar hoort ook die mooie kantwoord daarbij. En om daar de balans in te brengen voor een optreden, dat, dat is altijd. Dat is altijd. daar ben ik er altijd mee me bezig. Hoe zoek ik die balans uit? Hoe, hoe wordt het? Hoe is het, het? Ik heb ook een requiem geschreven. Maar ja, wat is alleen maar een requiem? Weet je wel? Ik bedoel... Dat is alleen maar dood. Ja, ja. En, en, en, maar ik durf rustig een recuum te spelen... en dan meteen daarna dit. Ja. Weet je, ik hou ook van luchtigheid. Ik hou ervan van heel serieus. Het is altijd serieus. Maar ik hou ook van... de zwaarte moet ook ontlaat worden. Maar het is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld... je speelt als trompet. Trompet is gewoon een macho instrument. Dat is gewoon een... Uh, Oh ja We, ja, de, ja <laughs> jongen je wil die trompetwereld niet weten <laughs> ga maar ja, eens zit... internet kijken maar mensen die de, de hoogste nood... het is het is bijna een soort uh, het is gewoon een masturbatie het is gewoon keiharde trompet en ik vind het gewoon verschrikkelijk weet je wel je kunt er van hoog op je kunt er hoog houden hard en hoog mogelijk en weet je wel ja. en en en ik hou ook hard van hard en hoog ik bedoel ik ben ook een trompetist dus ik ik weet wel wat van die <laughs> is niets verkeerds, maar als je alleen maar hard en hoog dit is gewoon saai. Maar het ja, is net wat we in het begin zei Alleen maar melancholisch en ja. een beetje uh, schoonheid zitten spelen. Dat is, dat is ook hartstikke saai. Ik bedoel, nee. dat is, voor, mij is dat, voor mij is dat geen balans. En daar gaat hard, het om, hard om is balans. alleen maar hard als, als je ook zacht kunt. Ja. En zacht is alleen maar interessant als je ook uh, vochten speelt, ja. hard speelt. Dus, dus om al die, het gaat alleen maar om balans. En het gaat in muziek vooral om nuance. Ja. Ja. ja. Oké, okay, die, die, die laat ik even liggen. Erik Vloeimans. Um, ik heb, ik heb uh, luisteraars nog helemaal niet uitgenodigd om mee te doen. Dat kan. U kunt uh, um, bellen naar 0800 1121 als u een verhaal heeft over... Erik Vloeimans, concerten meegemaakt misschien wel, uh, samengespeeld, wie weet, uh, bijzondere ervaringen. Misschien gaat het over verlegenheid, uh, waarin voor kwart voor één uh, mooie dingen over zijn. Het kan allemaal, je kunt meedoen. Zoals Hans nu aan de telefoon is. Dag Hans. Ja, acht. Hallo. Hans uit uit Rijnsburg. Ja, uh, de beleven is... Uh... Dat oh, bleef Een die ik met Erik meegemaakt heb, daar vertelde hij voor 1 uur over in het uh, concertgebouw met de Barenierskapel. Was je daarbij? Oh. Daar was ik bij, ja. Was... Ah. Nou, daar waren er meer bij, want het was stijf uitverkocht. En, uh, <coughs> Natuurlijk heel veel liefhebbers van de Marinierskapel... maar ook mensen die natuurlijk ook voor Kiteman en voor Erik uh, kwamen. Dus echt twee verschillende werelden kwamen daar bij ja, elkaar? Ja, het, het, het was alles door elkaar. Het was, het was zo divers. Het was een, een van de mooiste concerten die ik meegemaakt heb. Uit welke wereld kom jij dan? Uit uh, de brass uh, muziek. Jij bent van de marine, je, je kwam eigenlijk voor de Marinierskapel? Nou, in de eerste plaats wel, maar ook voor, uh, voor Kiteman. En ik had Erik oh. nog nooit gehoord... En uh, ja, dat, dat was natuurlijk fantastisch. En ik was een beetje laat uh, terug in de, in de pauze en ik zie onze dirigent die in de bariënse speelt, zie ik in de gang staan. Met een tuba bij ons en zegt, uh, René, wat ga je doen? Hij zegt, ik ga zingen. zeg, nou, dat heb ik nog nooit van je gehoord. En uh, ja, even later kwamen de mannen zingen in de zaal en het was, het was geweldig. Waarom is dat dan geweldig? Ja, omdat je ze normaal alleen maar ziet zitten en uh, hoort spelen met een blaasinstrument. En nu gingen ze zingen. En dat geeft ook weer, wat eerlijk weer een, wat, wat losse in zo'n concertgebouw. Ja. Ik kan me voorstellen, ja, sto, dat... stoere mannen die dan moeten zingen, ja. dat ze dat kwetsen. Maar, en vrouwen? En ja, vrouwen. Ja, die sommigen ja. hebben dat natuurlijk ook vaak wel in het, op het conservatorium in hun opleiding mee. Ja, oké. Okay, wel zingen. Ja. Dus, ja, maar ik bedoel, ik vreemd verrij... zijn voor hun. maar dat was wel hartstikke mooi. Ja. En, en, en ook over de verlegenheid. Um, ik organiseer samen met nog iemand anders... hier in Eindhoven klassieke concerten... We de... Uh, met, met de jonge muzikanten uit... Uh, die een bachelor hebben of wat verder zijn. En uh, een hele laag drempe, gratis toegang. Altijd 200 toeschouwers ruim, Helemaal stijf uh, vol. En dan vragen wij altijd ook aan die, aan die gasten... en aan die meiden van... jongens, vertel wat over de, over de, over de, over de componist... Of, of over de muziek die je gaat spelen. Uh, dat, dat vinden we net zo leuk. Want bij grote concerten... Wat al eerder verteld is vannacht, uh, ja, de solist of, of een dirigent komt binnen, die gaat beginnen en er wordt verder niks verteld. Heel, uh, een beetje doods. En bij ons wordt het juist heel erg op prijs gesteld om iets over, het, uh, over de muziek te vertellen. Zo hadden wij een paar weken geleden twee geweldige Marimba spelers. En een daarvan is uh, Vincent Houdijk. En dat is zeker een bekende, denk ik, van, van Erik Vleumans. Van ja, ja, zeker, CD. zeker, zeker. Ik heb zijn CD gekocht en ik zie dat Erik daarop, en ik hoorde dat Erik daarop meespeelde. Hm. En mijn vraag aan Erik is eigenlijk een beetje... Want, uh, nog één opmerking vooraf. Ja. Uh, zij vertelde wat over het werken, maar het concert was afgelopen en er kwam gelijk 50 man om de marimba's heen staan... om te kijken wat, wat het van een fantastisch instrument hm. is dat en hoe spelen jullie dat? Er werden vragen gesteld, hm. het werd hm. eens, dat het na het concert... En, uh, ja, uh, en nu je vraag? Ja, Erik die speelt met vele beroemdheden, maar Vincent Houdek is een geweldig vibraphonist, een jonge man. Uh, wat, wat vindt hij daarvan om met stukken jonge Nederlandse talenten ah, ja. samen te spelen? Goeie, goeie vraag. Maar hij is nu zelf een soort godheid aan het worden. Ja, die <laughs> uh, talent. Ik, gewoon ik, met Vincent is, ja, is een zeer talentvolle vibrofonist. Ik heb ook een heel leuk concert een keer mee op het Grachtenfestival gedaan. Ja. Ja, op ja. YouTube stonden daar wat ja. filmpjes. Ja. Maar is dat ja. iets wat... Kijk, je hebt het over gehad met wie speel je. Dat moet klikken. Ja, maar ja, ja. beroemdheid, grootheid, zeg no, maar er de salarisschaal... Er... Ja, mensen moeten gewoon... Ja, salarisschaal... Ja, je moet wel met mensen spelen die je ook kunt betalen natuurlijk. In dit geval nodigde Vincent... Die nodigde mij uit om op het Grachtenfestival uh, uh, uh, mee te spelen. Dus ja. met, met hem op dat festival. Maar het is een jonge knaap, zegt ja, Hans, en, ja. dat, en dat maakt jou niet uit in wezen, of het jong is of nee, hoor. oud, nee, nee, of nee, ervaren. Nee, nee. of nee, nee. Verbaas je dat Hans? Um, nou nee, ik denk wel dat het elkaar versterkt en elkaar kan stimuleren en zeker de, die jonge jongens vinden het natuurlijk geweldig om uh, met uh, ja. muziek muzikanten ja. te spelen, lijkt mij. Ik vind dus dat gaat vindt, al ja, in, ja. in onze kerst ja. ook heel erg leuk, want ik uh, ben nodig wel eens, omdat uh, bekende mensen uit en ook uh, bekende zangers om met ons mee uh, te zingen en te spelen. Dus uh, hmm. ja, iedereen vindt dat altijd geweldig. Heb je daar een taak, uh, vind je, Erik? Ook, misschien? Wel? Ik heb een taak om het beste van mezelf uh, uh, te laten zien, vind ik. En... Uh... Ik heb ook wel veel les gegeven. Dat is nu gewoon veel minder eigenlijk op dit moment. Ik heb er gewoon geen tijd meer voor. En, uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik voel het niet per se om uh, met mensen te spelen die heel beroemd zijn. Ik voel het ook niet per se uh, uh, om met mensen te spelen die jong zijn. Uh, ik, ik, ik laat het ook een beetje op me afkomen, de wereld. En ik kijk ook een beetje rond. En je kunt niet alles Hmm. Ik moet ook uh, vooral uh, uitkijken dat ik niet met alles en iedereen meespeel. Want dan heb ik met mijn eigen groepen... Uh, weer, die, ving, die vingers heb ik ook al eens een keer flink gesneden. Dat ik gewoon met allerlei verschillende groepen uh, speelde. In eenzelfde circuit. En toen kwam ik met mijn eigen band kwam ik niet meer in de ba aan de, ba aan ja, de bak. Ja. Dus daar moet ik altijd uh, okay. een beetje voor opletten. Hans, dankjewel in ieder geval. Ja, graag gedaan. Voor die herinnering nog eens op te halen en uit te diepen. Dank je wel. Ja, maar Vincent heeft volgens mij een hele mooie CD gemaakt. Dus dat ja, wil ik nog even. Vincent ja. Houdijk, ja, hou hem in de gaten. Ja, precies. Die hou ja. in de gaten. Ja, gedragen aan zijn broer, want die is uh, om het leven gekomen ja. bij de Herculesramp. Ja. Hey. ja, ja, ja. ja, ja. Okay. ja dat stuk heb ik ook meegespeeld. Ja, dat is vrij heftig. Ja. Okay. Ja. Ja. Zie je, daar zit dan weer opeens meteen de, een, een dubbele bodem onder. Hè? Ja, ja, ja, ja. Hoe werkt het? ja, ja. Dan heb je het over balans gehad, maar ja. al die verschillende verzetten. Hans, dank je wel. nog. Heel goed. Um, waar we het helemaal niet over gehad hebben, Erik Vloeimans, is filmmuziek. Je maakt eigenlijk heel veel filmmuziek. Nou, of meer en meer, nou. laat ik het zo zeggen. <kugels> ik werd uh, door Peter de Baan uitgenodigd om. Een filmregisseur? Uh, ja, maar ook filmregisseur. Werd ja. ik uitgenodigd om. Uh, die had zo'n trilogie over het Koninklijk Huis. En uh, de laatste ging dan over Onze Majesteit. En uh, hij vroeg of dat ik de muziek ervoor... Uh, uh, wilde maken. Toen dacht ik, ja, ik, ik, ik, ik, ik kan wel een heleboel dingen verzinnen. Ik ben ik denk ik best een goede ideeënman en een maker van goede melodieën en aangevuld met nog veel meer inhoudelijkheden. <laughs> maar uh, ik zou toch niet direct weten hoe dat, dat allemaal precies uh, uh, moet met de film. Dus ik, ik, ik, ik wil dat heel graag met iemand samen doen. Toen zei hij van, nou ja. Ik heb eigenlijk altijd met Fons kies gewerkt. En nou is Fons McKies, is het, denk ik, iemand die wel 80% van de Nederlandse films... Uh, ja. waar hij de muziek bij maakt. En um, toen zei uh, Peter, nou, Fons die vindt dat ook wel interessant... die vindt het hartstikke leuk om met jou samen te werken. Nou, dus we hebben het gewoon samengewerkt. Erg van genoten... Um, en verder werd ik ook... Uh, ik, ik word ook wel uitgenodigd om, om, om, om muziek mee te spelen. Die, die trompet die je hoort in Terug naar de Kust, dat ben ik. En uh, Komt een Vrouw bij de Dokter had ik een hele mooie rol. Omdat ik heel veel mocht improviseren tussen de scènes door. En, uh, hoe werkt het dan? Als je, ga je, want, moet je dan verwijzen naar Miles Davis? En L'Ascenseur pour uh, hmm. Le Chaveau? Even eh, van 1958. Nou dat is natuurlijk een klassiek voorbeeld. Klassiek hè? voorbeeld. Maar... Ja, dat was de eerste man die eigenlijk uh, met het beeld zegt men met de band ging zitten en bij het filmbeeld improviseren. In één nacht, hè? Ja, dat zal best. Klinkt romantisch, hè? Dat Ja, de Dus Er zijn allerlei verhalen over te doen. Maar wat ik begrepen heb, is dat hij het eigenlijk in één nacht, één dag... gewoon heeft gedaan. Is gaan zitten en kijken en spelen. Ja, maar dat is nou ook weer niet zo heel erg bijzonder. Dat is ook best... Je kunt best een hele hoop dingen... Nee. Kijk, muziek klinkt goed of muziek klinkt gewoon niet goed. En je kunt ook op een gegeven moment uh, zeg maar kiezen voor, de, um, voor wat de muziek eigenlijk is. Of je kunt het uh, zo, zo, zo, zo erg mogelijk uitproduceren. En dat het gewoon helemaal totaal perfect is. Hmm. Ja. Soms dan moet muziek ook echt precies zijn en precies goed zijn. En soms mag het wel eens een slippertje hebben en is een slippertje best uh, charmant. En weet je wel, soms komt het de muziek niet ten goede als je iets uitperfectioneert. Ja, vind jij. En soms wel. Dat is mijn bescheiden mening. Ja. Ja. Dus nou, de, de rafeligheid ik, ervan. Het dus maakt het mooier. Soms, maar, rafeligheid of smerigheid. Of, of, of. Nee, maar soms dan haal je, als je iets te erg gaat uitproduceren... dan kun je ook beste ziel eruit halen. Dan kun je het gewoon zeg maar, glad produceren. En dan, dan haal je... Dan, je kunt op zo'n manier wel echt iets heel erg essentieels weghalen, wat, wat nou net precies datgene is waar volgens mij de muziek over gaat. Maar goed, over dat Miles Davis verhaal, je speelt gewoon wat, en dat is gewoon dan wat het is. En dan kun je zeggen van, nou, dit had misschien beter gekund, of dit had weer, ja, weet je wel, en dan gaat iets anders, gaat weer anders. Maar het zijn wel mensen die dan improviseren, dus op een of andere manier gaat soms, gaat iets. Ja, er werd ook gezegd in die film, dat Miles Deus dat er iets in zijn lip gewoon niet lekker zat, of zo, dat hij daarom eh, ergens... Eh, een beetje ernaast hing of zo. Nou ja, ja, Miles Davis is, is met name ook kampioen geweest in, uh, in ook verkeerde noten. met aanhalingstekentjes op uh, platen gewoon te laten staan. Ja. Ik uh, denk dat het hem weinig interesseert. Want ik dacht van nou, dit is wat het is. Dus ja. weet je, ja. En als je dan ja. toch zo wil leven. dan moet je dat ook accepteren gewoon. Dan hoort Hoe dat er ook. Hoe doe je bij. dat als je zo wil leven? Nou ja, wat je in, in het eerste uur uitlegde. Dat je, zoals je improviseert. Uh, het gebeurt op dit moment. Je laat het gebeuren op je intuïtie. Ja. Dus je controleert de dingen niet. Nou, dat is een ander ding. Je kunt ook zeggen nee, maar... van... Ja, ja. ja. Je kunt zeggen van dit is toch geen goede teken. Ik wil er nog een. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja. Ja, maar ja. Het is, het, is, het is of links of rechts om. Ja. Het is de situatie en de personen. En met wie je samenspeelt. En, ja. Je ja, er een... zijn mensen die, die, die, die, die in, de, in de popmuziek... Dan, dan, dan, dan gaan ze gewoon een week in de studio. Ja, ik... ik, ik dat werkt anders in popmuziek. Dat schijnt gewoon anders. De moeten ah. werken op een of andere manier, maar ik doe daar gewoon... Ja, nou ja, als ik er drie dagen over doe, dan doe ik er lang over. En als hoor. je dan bijvoorbeeld naar, uh, gevraagd bent om mee te spelen... Um, op de soundtrack bij... Er komt een vrouw bij de dokter. ja. Daar ben ik twee middagen geweest. En, dan, en dan, je ziet de beelden wel? Of de scènes? Of ja. zelfs dat niet eens? Ja, ja dat, dat heb ik toen wel gezien. Dan speel je ook terwijl je zit te kijken? Ja, en, maar er is, er is de ondergrond, dus de ritmesectie staat er al op... en dan moet ik daar bijvoorbeeld uh, iets, iets overheen doen... en dan uh, worden die melodieën wel een beetje uitgekristalliseerd. Een beetje zo, zo, zo, zo, oh nee, daar zit een voice over, dan moet het wat meer terug... of. Weet je wel, hm. dat, dat soort dingen. Nou ja, dat ja. <laughs> is een millimeter. Het is niet zo dat de muziek dan helemaal vrij is. Ja. Maar ik geloof dat filmmuziek is ook niet helemaal vrij. Nee. Weet je wel, de meeste filmmuziek is uh, juist goede filmmuziek. Omdat het gewoon op zichzelf eigenlijk hele saaie muziek is. Ik denk dat goede filmmuziek, uh, buiten bijvoorbeeld uh, bepaalde landen als Italië of zo. Waarbij het wel wat extra vetter mag zijn. Maar goede filmmuziek. Uh, die heb je niet eens gehoord. Dan denk ik van, oh, ik heb daar wel eens... Ik ga, ik ga nou eens extra op filmmuziek ja. letten. En toen merkte ik dat ik mezelf zo in de film uh, verloor... dat ik... Uh, dat ik... Oh, wat was de muziek nou eigenlijk? Ja. Terwijl als je... Weet je wel, moet je eens Met kijken, je als, je een, spannende film, als ja. je een spannende film hebt... En je hoort alleen maar... Bijvoorbeeld... weet je... is en je draait dat uit. Dan, dan is ineens de hele spanning weg. Ja. Maar, maar dat bedoel ik. Dus, dus goede muziek is... is uh, ja, je kunt het ook uh, vergelijken met... Uh, vind ik altijd... Uh, of als je, uh, met, een, met, een, met een dame die heel goed opgemaakt is of zo. Als je heel goed opgemaakt bent... Dan zie je denk ik niet dat je opgemaakt bent. Of als je heel goed naar de kapper geweest bent... Dan zie je niet dat je naar de kapper geweest bent. En dat vind ik wel dat vind ik wel, een, ja, dat vind ik wel... Hm. heel interessant. Laten we wat horen. Hebben we dat? Van wat in de richting van wat, film, Martin Fonsen schrijft, filmische muziek? Denk ik. Vind je niet? Ja. Is dat een idee? Of dat nou, of dat nou precies Of uh, iets anders wat je. In nou, richting... ik, ik zat eigenlijk aan deze te denken. Ja, dat vind ik ook <tom> het is. Ik, ik, ik heb dit al heel lang niet meer gehoord en ik weet niet meer waar deze track over gaat. <tom> <tom> Moet ik je eerlijk zeggen. Ook wij zitten een beetje Doe te improviseren. Maar, uh, nummer 7. Het is, uh, is een cd die is in opdracht gemaakt voor een firma. En dat heb ik samen met uh, Jana Beranova. Ja. Dichteres. Een, een dichteres uit, uh, uit het Rotterdamse, waar ik zelf ook woon. En uh, die, die, de, de, de cd heet uh, Aan je lippen een trompet. En uh, die cd die gaat het geloof ik niet helemaal worden, of wel? Aan je lippen een trompet. En die heb ik uh, met haar uh, eigenlijk ter plekke een beetje ingespeeld. En nee, die gaat gewoon niet, niet goed. We gaan het op een Misschien... andere plek proberen. Heeft 7 Ja, we zitten hier ook echt te improviseren. Ja. Dat blijkt wel weer. Maar, dat, dat, dat, maar Janabirgenov is een hele mooie uh, theatrale vrouw. En, en die, het, het is heel apart om met iemand die een gedicht uh, voorleest, ja. om daar wat. Wat mee te doen. En dat is eigenlijk ook een beetje een, een, een, een, een gedeelte van mijn uh, werkterrein. Ja. <laughs> wat zich steeds veel buiten solo spelen zo, speel ik dus ook af en toe met dichters. En ja, ik vind het enig om te doen. ik leer er echt heel veel van. Want dat, is, dat werkt dan werkelijk in. Die interactie is werkelijk anders dan wanneer je met samen samenspeelt of met beeld samenspeelt. Ja, je hebt een, je hebt een stem en dat is een. Uh, dat, ja, dat is een stem, maar je hebt een trompet. Is een trompet. Dus, er zitten geen akkoorden bij, of er zitten geen basnoten bij. of Je moet alles gewoon qua tonaliteit allemaal gewoon verzinnen... en zorgen dat het, uh, ja. zorgen dat het bij elkaar gaat, uh, gaat horen. En, uh, hij pakt hem niet, Erik. Hij pakt hem niet. Laten we dan, uh, laten we dan deze even doen. Het ja. is ook denk ik wel heel filmisch, maar iets, iets anders. Dit is ook uh, track 7. Dit is uh, van een... Uh, van een, van een box die ik bij de Volkskrant uh, heb samengesteld. Het is een track die heb ik met uh, Michel uh, Barnabilla gemaakt. The Radiance of a Thousand Suns. Zaluna. Luna, Lex Bolmeijer. Sneeuwt het al, vraag ik dan. Uh, het is vijf minuten over half twee uh, op deze zender. Had ik het dus over een beroemde uh, cd-opname van Miles Davis. Uh, Filmmuziek, uh, die, die, dat was volgens mij een unicum. Dat dat gebeurde, op die manier althans. Dat hij ingevlogen werd, of enfin, hij was toevallig in Parijs... en speelde in één sessie zo'n beetje de hele soundtrack... vol van die film. L'ascenseur Pour met Jeanne Moreau... Um, en we hebben het erover gehad. En wat zet mijn gast Erik Vloeimans dan op? Iets wat meteen in de klank van, het, van de trompet met demper lijkt op dat geluid van die CD. Maar dat was echt toeval. Wat was dit, uh, Erik? Dit was een track uh, met een hele lange titel die ik nu niet zo goed kan zien in het halfdonker. Maar uh, Michel Banabila, daar ben ik wel een fan van, is een beetje een geluidskunstenaar. Die doet heel veel dingen met de computer. En die, die maakt dan uh, verschillende stukken. En ik kom dan. Ik, ik kon dan bijvoorbeeld wel melodie erop verzinnen... en erop improviseren. Dus ik heb het eigenlijk een beetje met hem samen gedaan. Ik heb ook een uh, cd met hem gemaakt. Voice Noise 3. Maar dit zijn dan uh, losse tracks. Die heb ik op mijn uh, volkskantbox uh, nou ja. uh, gezet. Ja. De, de, uh, Astrid heeft een mailtje geschreven. Eigenlijk aan jouw adres. Als Erik nog blijft... zou ik heel graag willen weten... wie in de jazz een grote voorbeeld was. Iedereen heeft iemand die hij of zij als zijn of haar grote held ziet. Is dat bijvoorbeeld een Clifford Brown, en Freddie Hubbard, en Lee Morgan... om een paar grote te noemen? Of is dat een heel andere een muzikant of een heel ander instrument? Nee, maar nou... Ik heb nooit één voorbeeld gehad. Ik ben, nee, dat, ik heb nooit die ene nee. gehad. Nee, absoluut als niet. Als, niet. Jongen, als jonge knaap niet? Nee. nee. nee. Dus nee. het kan zonder, Astrid. Nee, uh, uh, het, zijn er, het zijn er gewoon velen. Ja. Alle mensen hebben hun eigen verhaal. En daar luister ik dan naar. En ja, ik vind echt niet alles wat Miles Davis gemaakt heeft mooi hoor. Ik heb wel bewondering voor die man. Omdat hij gewoon heel stoer... dat je ook uh, geen goede platen durft te maken. Maar die zijn dan wel weer, als je dat dan ziet in de geschiedenis... de voorboden van wat anders. Nou ja. dus ook en dat en moet je jezelf gunnen. Ook dat denk ik wel. Ja. Om te kunnen ontwikkelen. Nou, ik denk wel heel ver zijn. Maar uh, de, de, de, de, ik, heb, um, heel, ik heb wel heel veel geleerd van iemand met een, met een ander instrument. Ik heb wel aan uh, Kees Jarrett. Daar heb ik, uh, oh ja. daar heb ik heel, veel, uh, heel veel aan gehad. Dat vond, dat vond ik heel mooi. Uh, in welke fase? In welke fase? Een uh, jaar of 27. Ja. 26. Ja, dus na het ja. conservatorium? Nee, toen zat ik erop. nog nee, op. Ik denk 25. 25 was ja. ja. En wat leerde je dan van Keith Jarrett? Die... Nou, weet je op het conservatorium is, het zo... ik, ik word ook niet zo graag meer als jazz trompetist gezien, omdat ik denk dat jazz is een leuk smaakje waar ik heel heel boel van heb geleerd. Maar dat is gewoon een klein deel van het universum waar ik vind waar ik deel van uitmaak. En, uh, maar goed, toen ik nog heel erg gefocust was op jazz, dus, uh, was het op het conservatorium alleen maar binnen een bepaald soort mainstream uh, gedachtegang. Werd, werd gedacht en ik vond, uh, uh, weet je wel, ik bedoel, je hebt de, de, de bebop muziek... waar heel erg veel informatie in zit om een hele goede speler te kunnen worden. Er zit heel veel akkoorden leer, uh, er zit heel veel melo melodisch werk... er zit heel veel virtuositeit in die muziek. Dus je hebt er heel veel aan om die muziek gewoon echt heel erg goed te, uh, te bestuderen. Maar als dat, het enige, uh, als dat de, het enige pad is wat je loopt, dan vind ik het gewoon heel smal. En als je alleen maar zo kunt denken, dan vind ik het ook heel smal. En ik vond, weet je, dan heb je uh, het, het, de voorbeelden uh, komen uit de The American Songbook... waar je gewoon dan mee improviseert, waar je gewoon al die stukken uit speelt. <coughs> en uh, Keith Jarrett, die, die bracht... Mensen die deden het op zo'n manier heel vaak dat het een soort eenheidsworst was. En ik begreep niet dat ik begreep niet dat het niet anders kon. En Keith Jarrett, die liet mij een soort van... Uh, ja, een beetje een open manier van, van, van, van, van spelen. Ik, ik zoek altijd een beetje een soort openheid in iets, of een ruimte die er is om, ja, waarom dat eigenlijk, gewoon dat vind ik gewoon prettig, een, een, een vrijheid en dat je toch eigenlijk met die informatie gaat spelen. Ja. Zonder dat je alle loopjes, alle voorgeschreven loopjes en alle voorgeschreven dingen speelt die eigenlijk iedereen al speelt. En Keith Jarrett die vond ik daar anders in. Die speelde met ruimte, speelde die ook diezelfde stukken. Toen dacht ik van, ja, Zie je nou, ik ben er niet echt helemaal achterlijk. Ik hoor hier iemand die en, en die, die is van die traditie en die doet het gewoon anders. En ik vind dat zo mooi, ja, mooi, zo evenwichtige lijnen met ruimte, al die techniek zat erin en ik dat trok me heel erg, ja. trok me echt aan. Ja. Ja, gaaf. Heel ja, die... bijzonder, heel bijzonder. G maar heel grappig trouwens wat jij net zei over die over die CD van Maas Davis... Wat grappig is, als je die dempen die ik erin heb... dat heet dus... Uh, zo'n zo ding heet een harmon Mute. En Miles Davis... bij Miles Davis was die mute zoals zijn zo trompet... bijna niet uit te slaan. Ik, ik had hem er graag af en toe toch eens uitgetrokken. Want ik vond dat hij dat ding er toch wel erg veel in had zitten. Maar dat is uh, een persoonlijke uh, smaak. Maar als je dat ding... het is wel zo'n zijn handelsmerk. Weet je wel, als je ook dat ding ook maar even in je troepet. Ja, dan ben jij zegt het ook. Iedereen, zegt iedereen. Maar, als maar als Davies, ja. En en ja, dat snap ik ook wel. Dat je, ja, dat is zo vereenzelvigd. Ja. Dat geluid met die man, ja. ja. Maar ja. Maar goed. <laughs> Wat jij ongelooflijk goed kan, vind ik, is zacht spelen. Ja, die, die documentaire bij de NTR uitgezonden in het uur van de wolf, die heette ook het fluisteren van Erik Vloeimans. Maar daar, ik heb het ook weer vorige week in Doetinchem gehoord. Dan, dan, dan klinkt die trompet dus bijna niet meer als een trompet... maar soms als een fluit of als een ander instrument. Ja. Dat zijn magische momenten. Want dan, dan, verandert, dan verandert er namelijk iets in je ja. beleving of in ja. je perceptie. Hoe zit dat, hoe zit dat voor jou? Waar zoek, je, waar zoek je dan naar? Hoe zacht kan het worden? Hoe ver kan je daarin gaan eigenlijk nog? Bijvoorbeeld. Ja. Nou, ten eerste ben ik altijd bezig geweest... Dat, als, je, als je nog niet zo goed kunt spelen... Dan ga je solos van mensen naspelen. En Chad Baker die speelt eigenlijk vrij... Uh, niet altijd, maar die heeft een heleboel platen. En dan speelt hij vrij eenvoudig. Ja. Dat is ook allemaal niet zo hoog. Het is ook allemaal niet zo heel snel. En, en dat kun je naspelen. Maar toen was ik ook heel erg geïntegreerd door dat geluid wat hij had. Want dat was ook... Er zit altijd, altijd. zo'n zo ruis in. En nou wil het verhaal dat hij gewoon standaard zijn mond waren geslagen. Omdat hij... Uh, dat is natuurlijk een hevige drugs edit. Ja. dat hij zijn... Die er niet kon betalen. En wij, nou ja, goed, oké. Okay. Die man die klonk nou helemaal zo. En ik vond het eigenlijk al een beetje zwoel, die sound. Nou, en, en dat... dat ik, ik, ik ben daar op onderzoek uitgegaan van... hoe kan ik dat nadoen? Hoe kan ik dat ook doen? En tegelijkertijd ben ik eigenlijk ook heel erg op zoek geweest... naar een soort donkerte in het midlaagregister van het geluid. en waarom die, waarom die donkerte, over? Een, een, een donkere, sorry, een warmte ruimte in geluid, onvloerstheid okay, ja, okay. uh, okay. uh, van geluid. Dat, dat, dat bedoel ik eigenlijk. En ja. Dat noem ik dan ook donker. Maar dat is, ja? okay. nou goed. Dus, dus ik ben daar op zoek geweest om en ook om die dingen dan te, combi te combineren. En dan kom je dan kom je gewoon een beetje verder. En dan hoor je ook uh, trompetisten zitten. We in, een trompetist, Arve Hendriksen, die woont in Noorwegen. Die zet er ook wel saxofoonmondstukken op en die speelt ook zonder mondstuk. En daardoor krijgt hij een soort, ja die heeft ook wel eens een, een, een tapeje gehad van uh, Niels Petter-Mulvaar... dat is een andere uh, trompetist uit Noorwegen. En dat tapeje was van Jackie Hatshu. En uh, dat is een houten instrument. Japanse, uh, Japanse, Japanse instrument. Ja. En uh, <coughs> dat, da daardoor is hij op dat ding gekomen. En er is een trompetist in uh, Amerika en die heet John Hessel... en die heeft bij een goer dus alle verschillende plekken van de wereld... Uh, in Amerika. En die is bij een Indiaanse goeroe geweest. En die heeft ook een soort heel zacht geluid. Heel airy. Maar dat lijkt ook bijna wel een soort... Het is, het is, het is meer richting fluit of zo. Toen ja. dacht ik van... Oh ja, dat, dat. En dan ben ik toen ook gewoon eens gaan onderzoeken van hoe ver kan ik daarmee komen? Dus mensen zeggen maar ook wel ze zeiden die trompetisten van, god, toen jij met dat toen jij begon, leek wel een altfluit. Ja. Dus ik noem het... Ik noem het, ik noem het dan... Uh, ik speel uh, hout Hout op koper zeg maar je krijgt er een soort um, ja een soort, uh, klank van waar ik zelf heel veel van hou ja. dat ik dat dat ik dat kan toepassen met een bepaald soort vibrato en uh, heel... ik krijg daar ideeën van als ik als mijn geluid goed is dan krijg ik ook ideeën tot uh, dan krijg ik een bepaald notenbeeld ik krijg er gewoon veel ideeën van nou, het is, het is in, bedoel, jij gebruikt dat woord eerder, maar dat vind ik wel leuk in dit verband om het te gebruiken. In ideologische zin, zo zacht spelen. Ervaar ik als, als uh, luisteraar ook als een uitnodiging om binnen te komen. Snap je? Het is niet, ik word niet van mijn stoel oh, geblazen, maar. Wat zeg je mooi? Je, je wordt eigenlijk. Het is zo zacht en teder dat je naar binnen wil. In plaats van, uh, ja. nou ja, op je hoofd gaan staan. Of, en dat, dat, dus het is om, omhelzend. Nou, ze zeggen ook vaak, uh, it's not what you play, it's how you play. Dat heb ik van mijn leraar en toen geleerd. Dat, dat, dat snapte ik eigenlijk nog niet zo goed. Maar dat is natuurlijk ook met welk, welk geluid. Ja. En als ik nu zo zit te praten, als ik nu zo ging zitten praten de hele tijd al. Je, en je hebt dezelfde tekst, dan luister je echt niet zo heel erg graag naar mij. Nee. Maar als ik gewoon uh, de noten die ik speel met een ongelooflijk lelijk geluid of een heel schel geluid. Dat is ook de manier van spelen. dat wil je wil je denk ik toch niet horen. Ja, tenzij het een soort effect is, dat het gewoon in de in de muziek hoort op dat moment. Soms is het weer wat staalhard. Dat mag het ook. Dat is het soms. Ja, natuurlijk. Heel hard. Dat kan best mooi zijn. Dat kan zijn functie hebben. En dat weet je, sommige. Ja, wat al zei, je moet niet altijd zacht willen spelen. Hoe ver kun je erin gaan? Ik weet het niet. Het moet natuurlijk ook nog wel mengen met de rest van het. Nee, ja. uh, uh, ja, maar het is duidelijk een speelt. soort. Ik, ik heb het gevoel dat het ook dat is een soort ontwikkeling. Dat je daar steeds verder in komt. Steeds. Ja, ik denk het wel. Je, je voelt hem steeds. Je komt steeds meer. Um, in, je, in je eigen. Je, je spirituele zijn. Ook muzikaal en, en ook als mens. Er is een weg. Als je die eenmaal in bent geslagen, dan ga je er maar verder in. Wat bedoel je met je, je eigen spirituele zijn? Wat bedoel je daarmee? Uh, wie je zelf bent. Wie je in je, je ziel bent. bent. Uh, wat je kunt verwoorden. Uh, op welke manier dat je dat doet. Uh, wat je bij je eigen geluid voelt. Dat is eigenlijk, uh, eigenlijk het hele leven is natuurlijk spiritueel. Wat je zelf van jezelf maakt. Wat je, wat je, wat je, wat je, wat je voelt. Uh, wat je vanuit je gevoel naar buiten kunt brengen. Dat is eigenlijk heel spiritueel. Ja. Wat voor geluid je maakt. Dat is eigenlijk heel... Een heel spiritueel ding. Het is, het, ook, het is ook heel. Eigenlijk, zeker als je het zo doet. en in combinatie met. het, het is ook van een ongelooflijke intimiteit soms. Er zit het een... is ongelooflijk intiem. En ik denk dat het ook heel belangrijk is. dat je jezelf ook. Van je, met je grootste intimiteit. op het podium laat zien. Ja. Wat kan je gebeuren? Ja, je staat dan naakt bijna. Maar goed. Ja, zo so what? Nou ja, so what? Er zitten dan 800 mensen. naar je te kijken en te luisteren. Ja, maar wat kan je gebeuren? Ze schieten je niet dood. <laughs> ze, kunnen je, ze kunnen je afwijzen. Ja, de, dat snap ik. En dat is ook zo. Dus de, de, het is niet zomaar dat je meteen uh, vanaf, je, uh, vanaf je vierde naakt op het podium staat. Of misschien juist weer wel. Juist ja, als kind. Dat je het dan nog kan, ja. Nou, het doet mij aan dat verhaaltje denken... wat ik uh, ook wel eens op concerten vertel. En... Uh, dat gaat over uh, een compositie die ik heb geschreven, het Mine Own King Am I. Mine Own King Am I. Dus niet. het is oud-Engels. Het, het is geen, uh, Oud ja. geen fout-Engels. Oud-Engels. En dat gaat eigenlijk over je eigen ziel, dat je daar zelf over gaat. En dat stuk heb ik geschreven, eigenlijk met een beetje in het achterhoofd Peter Masseurs, die op het Constoium kwam. Die kwam een malersworkshop geven toen ik nog jong was op Constoium zat. En uh, toen zei hij op het eind van de dag van, uh, beste jongens en meisjes, is allemaal geweldig. Prachtig dat jullie hier op het consortium zitten. En jullie zullen ongetwijfeld heel veel leren. Maar bedenk één ding. Ieder mens. Heeft een klein jongetje. Of hmm. meisje. Wat je meedraagt in je hart. En zij die laat dat je. Op dit instituut niet afpakken. Hmm. En dat is ook. Eigenlijk een heel spiritueel ding. Dat is ook, het gaat over je zijn. Het gaat over dat je mag zijn wie je bent. Het gaat ook over een. Uh, een enorme. Uh, uh, je, je, het spelen als een kindje. Spelen in de zandbak, maar dan op het podium met een groot orkest. Ja. En dat moet je durven. Ik zeg niet dat het mij altijd lukt, maar het, ik zeg wel dat, dat dat is wel de intentie. Ja. Dat is ook wat er vaak wel gebeurt. Dat is de ene kant. Van. De andere kant is, de, als je het hebt over in, die intimiteit. Ik ervaar het ook als iets heel erotisch, als een vorm van erotiek. Er is een, er is een, er is een uh, duet of een fragment van een duet. dat je hebt met Claire McFadden in die film. Daar uh, oh ja. ja. Staan met z'n tweeën ja. vlak bij elkaar te fluisteren. Ja. Eigenlijk is dat een vorm van vrije, denk ik dan bijna. In noten weliswaar, in muziek. Het is een soort van vrije in noten, ja. ja. ja. Alhoewel ik op dat moment denk je ook nergens aan. Je doet het gewoon. En het, ja. het ontstaat. En zij kon het ook laten ontstaan. Maar het is, uh, als ik dat uh, zo terugkijk. Dan denk ik van ja, dat, dat, is, dat is inderdaad heel, wel heel erotisch, ja. Zoals ja. dat... Uh... Maar, oh, ik... maar ik denk niet dat we allebei... Uh, ik denk zowel Claren als ik, hebben we allebei niet aan seks uh, gedacht nee. op dat moment. Nou, dat hoeft ook niet. Nee, maar nee. Ik, ik, ik, ik, dit is iets waar muzici volgens mij nooit expliciet over hebben. Althans niet in het openbaar, maar van, waarvan ik denk dat dat wel altijd een rol speelt. Dat er een soort... Um, dat, het, dat er een erotisch aspect aan muziceren is, überhaupt, denk ik in het samenspelen, in het... ja, of ervaar je dat niet zo? Als je het in elkaar verdwijnen... en zo dichtbij mogelijk als je dat erotisch ja. vindt... dan is er heel veel erotiek. En dan, dan heb je het niet meer over... Uh, dan doe je het met, uh, met mannen en vrouwen. Ja. En ik denk dat ik op dat gebied gewoon echt een, een hele grote flirt ben. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> Grappig als je daar woorden aan gaat geven... terwijl je dat normaal dan gewoon niet doet. Want dat, het is gewoon, dat, dat hoort er zo bij. Dat doe je nu eenmaal gewoon zo. Dus dan. Maar ik, vind, ik vind het wel grappig. Wat, wat voor woorden je... Ik ben weer heel wat aan het leren, zeg maar geloof ik... over muziek en over mezelf in deze uitzending. Dank je wel daarvoor. <laughs> op zo'n moment moet je altijd oppassen hè, als interviewer. Dan word je in de, of in de maag genomen of word je eigenlijk teruggestuurd op zo'n moment. Nee hoor. Geen nee, maar dat is niet de muziek. Ik, ik maak geen muziek. En, en, en zoals jij... Kijk, wat jij net zei. Als je speelt, dan ben je weg. Nou, dat is een, totaal moet weg. Moet je je voorstellen. Ik, ik weet dan dus niet waar jij bent. Terwijl ik wel naar jou zit te luisteren. Maar jij bent dan in een domein. In een soort niets ben je. Ja, maar dat is toch ongelooflijk? Dat, dat, dat, dat, dat is heerlijk. En als het echt goed gaat, hè? Dan, ben je, dan, dan ben je dus daar niet. En, en dan is er ook een soort uh, uh, tijdsbesef wat er dus niet meer is. Ja. Dat kun je zo. En het, en het grootste, de, het grootste uh, factor die toen optrad van... van uh, ik kom even niet uit mijn woorden. Um, ik, uh, ik, Florian Weper. Ja, dan had ik een concert in het orgelpark. En uh, zei vind je het goed dat we één set? Vinden we prettig om eens? Ja, is goed uh, is <tiek> Nou, dan maken we één set, een festival set. doen we zo'n 70, 75 minuten. En op een gegeven moment hebben we nog een encore. En ik geloof nog eentje. En we, we zijn om uh, kwart over acht begonnen. Dus je zou zeggen, kwart over acht. Kwart over, nee, hooguit, half tien klaar. Inclusief encore. En we kwamen met de kleedkamer in. En het was half elf en we hadden allebei gewoon totaal geen notie van dat dat dat al dat het al zo lang was. Als het echt goed gaat, dan vliegt de tijd. Ja. Je bent gewoon echt in een soort niemandsland. Maar dat is een toch tijdloze zone ben je altijd reizen. En dan ben je er dus werkelijk vrij. Ja. Op zo'n moment denk ik. Dat is een vorm van genade waar waar waar, waar we, denk boeddhistische monniken hun leven lang uh, naar streven... via ja. meditaties om die staat. Uh, te ja. bereiken, maar dat, ja. dat, dat, heb, dat bereik jij dus als muzikus dan? Denk ik. Ja, misschien wel, maar ik, ik denk dat el, in elke mens zit deze uh, staat van vrij zijn. Ja, maar ik denk en dat ik, wel en wel ik zo... ben ook echt van, echt van mening dat je daar ook echt niet twintig uh, uh, uh, jaar voor hoeft te mediteren. En dat komt dus ook steeds meer door spirituele ja. meesters van deze tijd komt dat gewoon. De Eckhart Tolle's uh, Want die lees van deze je, Die, die tijd. lees jij ook, die volg ik ben, je ook. Ik ben er wel mee bezig, daar heb ik een hele hoop van. Met name Eckhart Tolle, uh, uh, Deepak Chopra, daar heb ik echt ongelooflijk veel van geleerd. Ook over het, uh, met name over het ego <coughs> van Eckhart Tolle. Toen ging ik op een gegeven moment dat ik... Uh, <coughs> laten we zeggen, <coughs> een situatie in mijn leven... <coughs> En dat ging over het ego van iemand anders waar ik heel veel last van had. En uh, toen ging ik gewoon dat hele hoofdstuk over ego zitten lezen van hem. <tok> en toen heb ik wel eens even over mijn eigen ego gelezen. Ik, van mijn god, ik wist niet dat ik zo'n groot ego had. En dat is mooi. Op het moment dat je dat dus uh, leest. Op het moment dat je dat dus, dan worden je ogen geopend. Kun je in die spiegel kijken. En dan begint, dan, dan, kun je, dan loop je er nog honderdduizend keer tegenaan. En uh, ik ben niet egoloos of zo. Maar het is wel allemaal veel zachter geworden. Het is ook, uh, ik heb ook uh, steeds minder zin om, uh, uh, om je eigen gelijk uh, te halen bij iemand. Ja. Dat is helemaal niet zo interessant. Iemand die kan, ik bedoel iedereen leeft... En ja, bedoel, het blijft zeg dan maar dan je, te te je eigen gelijk. Altijd, dat heb je al. Sorry? Wat? Dat blijft gewoon je eigen gelijk en dat heb je al. Ja, maar, ja, maar je overtuigen. Te... Ik, ik merkte dat ik heel erg bezig was altijd om mensen te overtuigen of zo ergens van. En, en dat is ergens ook al een beetje opgehouden. Ik hoef ja. mensen niet meer te overtuigen dat. of ik gelijk heb of jij hebt gelijk. Het wordt dus lekker rustig van je in je kop. Ja, helemaal. Ja, ik, ik vind het, nou ja, ik ben mm. neetje. Um. Want je zegt wel, uh, dat heeft iedereen en dat komt veel meer. Maar ik denk dat nou, ij, hebt ook... Ieder, iedereen heeft, uh, in je eigen kern ben je gewoon rustig. Het is alleen maar wat zit er allemaal op. Ja, precies. Maar iedereen is in zijn eigen, in zijn eigen kern, is iedereen vrij. Het is allemaal wat er is er in je leven. Of... Nou, wat je... is er allemaal opgebouwd? Hoeveel, hoeveel dekentjes liggen er op je kern, waardoor je niet muziek. Uh... Maar je hebt het er ook 35 jaar over gedaan om door en keihard te werken en zo te leven en te, vooral te muziceren, om die kern vrij te maken. Ja, ik wil niet zeggen dat mijn kern vrij is. Nee, maar als jij zegt dat je drie uur kunt spelen met Florian samen... en dat je de tijd vergeet en dat je ner ja. nergens bent... dan, ben je, dan ja, maar heb je dat, je dat is ook niet, Dat is niet altijd. Nee. Ik heb ook op mijn momenten dat ik sta sterven van zenuw op het podium. Dat ik me niet echt op mijn gemak voel. Ja. Weet je wel, je bent ook geïntimideerd... op het moment dat je die grote trap van het concertgebouw uh, uh, afkomt. Ja. En... en dat was in één zomer en de tweede keer ook nog. En de derde keer uh, had ik daarvoor, had ik ook in de, in de zomer had ik met, uh, met Kitecrash op het NoordCest Festival over 13.000 man gestaan. En toen kom je op een gegeven moment kom, kom ik in, die, in het, uh, het concertgebouw en ik loop die trap weer af. Ik denk, God, dat is ook een kleine hut hier. Weet <lacht> je wel? Ja, maar goed, dan, dat, dat is niet de enige bedoeld voor die prachtige nee. concertzaal. Maar het is ook wel weer heel grappig dat je dat kunt denken. En dan ga je sta je, sta je daar gewoon te spelen alsof je in je eigen huiskamer. Ja. Uh, ...staat te spelen. Ja, dat is heel raar. Ik was ook voor die 13.000 mensen... Die, ...voelde ik me voorkomen op mijn gemak... ...en ik heb de avond tevoren... ...met mijn bent op, op, op Texel gespeeld... ...voor 200 man en die waren rumoeriger... ...als 13.000 mensen op het noord Festival ...in die grote hal. En daar was, ik daar was ik echt een beetje zenuwachtig... ...die avond tevoren... ...voor, voor, voor, zo, voor zo weinig mensen... ...terwijl ik was voorkomen op mijn gemak met 13.000 man. Ik kon er gewoon bijna op een stoel, op een podium, bij wijze van spreken, gewoon gaan zitten. zet heeft ook niks met een aantal mensen, maar gewoon... Ja, ik weet, ik weet niet. Dat is soms heel gek, keuken, dus niet voorspelbaar. Nee. <laughs> <laughs> ik vind het wel heel bijzonder om te horen. Maar dat, nou ja. dat, dat, dat geldt voor wat je vanavond hebt verteld... maar ook voor al die, uh, die, die, die muziek... en al die verschillende verbanden met al die mensen. Nou, we hebben er een aantal genoemd. Waarbij er toch ook, denk ik, altijd iets geestverruimends in zit... Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging. Ja. <laughs> nou, we gaan, uh, we gaan uh, kijken buiten kijken of het sneeuwt. <laughs> <Ja>. <laughs> misschien st stranden we wel in de nacht... maar dan weet ik wel wat ik opzet. <laughs> <Ja>. <laughs> Want we hebben zoveel muziek bij ons. Goed, zo meteen. Dit is de nacht. Uh, Maarten Dallinga is al in de buurt... en die gaat het hebben over de schaatskoorts. Het vriest. En de vorst zet door... En uh, vandaag, dinsdag, uh, wordt in het Groningse Noordlaren... jawel, de eerste wedstrijd van het seizoen, verreden. En natuurlijk beginnen mensen meteen over de Elfstedentocht... maar dat, ja, dat laat zich raden. Uh, verheugt u zich, net als velen, op het schaatsen op natuurijs? Ja, ja, ik wil naar buiten. Wat vindt u van alle aandacht voor het schaatsen? Ook goed. Uh, daar gaat het in ieder geval over in Dit is de Nacht met Maarten... Na twee uur kunt u uw verhaal doorbellen. En het is nog steeds 0800 1921. Dat is wat er zometeen na de klok van uh, twee uur gebeurt. Morgen een nieuwe aflevering van Kazerloenen met Guilaine Plag. In gesprek met Henk van Houtem. Zorgt de globalisering voor een grenzeloze wereld of een wereld vol grenzen? En van Houtem is politiek geograaf komt vandaag terug, of gisteren teruggekomen... van een internationale conferentie. Relocating Borders. Dus dat is het onderwerp van gesprek morgen. Wij gaan de cd's oppakken. Wat hebben we nou niet gehoord? Dat vind ik jammer dat ik Erik Vaarson-Morel niet heb kunnen laten horen. Wat had jij nog willen laten horen? Martin Fons. Martin Fons, ja. holland Wij staren nu naar de vloer. Dat is veel, hè? Ik ga het inpakken. Veel succes, heer. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie hier naast me woont. NCRV.